8 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. 77 leerlingen van een middelbare school in Amsterdam... weten nog altijd niet of ze zijn geslaagd. Het Calvijn College zegt tegen stadsender AT5... dat een opdracht Engels die voor 2,5% meet had voor het eindcijfer... niet is geregistreerd door de examencommissie. Het is nu de vraag of alle verplichte stof voor het diploma... voldoende is getoetst. En Wanneer de drie VMBO-kaderklassen te horen krijgen... of ze geslaagd zijn, is niet bekend. De school is nog in gesprek met de onderwijsinspectie. Cartoonist Ruben Oppenheimer krijgt 8500 euro schadevergoeding van de SP. Die partij gebruikte een cartoon van hem in het veelbesproken SP-campagnefilmpje voor de Europese verkiezingen. Daarin was iemand te zien die sprekend leek op eurocommissaris Frans Timmermans. Het roek onder meer het toilet door met een Rutte-trekpop die was gemaakt van een cartoon van Oppenheimer. En er was geen toestemming voor gevraagd, daarom spande de cartoonist een rechtszaak aan. Balke Mollema reageert gelaten op zijn podiumplek in de Vuelta van acht jaar geleden. De wielrenner schuift een plekje op omdat winnaar Kobo de zege is afgenomen vanwege doping. Mollema die zegt dat hij liever in 2011 op het podium had gestaan. Toch noemt hij het wel leuk dat hij nu een podium in een grote ronde op zijn erelijst heeft staan. En Real Madrid heeft de vijfde versterking binnen voorkomend seizoen. De Spaanse club neemt voor bijna 50 miljoen euro de Franse linksback Mandy over van Olympique Lyon. Na een teleurstellend seizoen waarin Real onder meer door Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League... heeft de Koninklijke al voor bijna 300 miljoen euro aan nieuwe spelers gekocht. Onder meer Eden Hazard kwam over van Chelsea. Het weer nog in de westelijke helft nog kans op regen of een onweersbui. Vanavond geleidelijk droog. Morgen eerst bewolkt en wat regen. Later droog met wat zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En later op de dag mogelijk opnieuw onweer. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers. en zie. in theater. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. ...van deze donderdag 13 juni. En uh, ja, er waren wel even wat bijgeladen die er niet helemaal in thuis hoorden ...maar dat uh, mag geen naam hebben. Uh, de opening van uh, vandaag was van The Last Wave met Paul Position. Ja, dat is een uh, mooi nummer. Die kwam uh, mooi uit. Uh, zeker met het uh, nieuws wat wij afgelopen maand uh, hebben gekregen... ...over een uh, groot autosportevenement... ...wat hier binnen de gemeentegrenzen wordt uh, gehouden over meer nou, minder dan een jaar... Uh, en daar hebben zij een nummer over geschreven. Hebben ze daar ook nog wat geluidsfragmenten in uh, verwerkt. Pool Position heet het nummer. De uh, last Wave kennen wij nog, uh, Marcus en ik dan. Als het gaat om deelname aan de Rob Agda wordt. Maar dit uh, was natuurlijk uh, heel erg uh, mooi, kwam dit uit. Uh, bedoeling is dat wij ze nog uh, hier uh, gaan uh, tegenkomen in uh, de studio. Dus dat, uh, dat sowieso. En uh, het is de afsluiting van de Zandvoortse muziekweek. Hè? Want uh, we hebben er drie uh, opzitten, Want vandaag is de derde. En de derde, ja, dat is een afsluiting. Die mag er zijn, denk ik. Want uh, de mensen die uh, beetje de muziek uh, een beetje volgen... die weten dat uh, Ruud uh, ja een, uh, een aantal optredens uh, inmiddels in de landen heeft uh, gedaan. Onder andere bij... Uh, ja, dan moet ik even wat gaan zeggen, geloof ik. Uh, die heeft uh, onder andere. Ook... Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat zeg je, Ruud? Pak even een muur. Een patronaat, paard. Ja, uh, een patronaat en het paard. Je niet. Nou, is een ja, oké. Okay. Uh, je hoort Ruud een beetje op de achtergrond, maar het is de bedoeling dat ik hem zo direct even erbij trek. Uh, uh, nou ja, hij heeft. Uh, uh, ik, ik zelf uh, zeg. Ik heb een, een schitterende opname van hem gezien. in het uh, programma van uh, Leo Blokhuis op een zondagavond kennelijk heb ik die gemist... maar dat was wel, uh, wel zo'n goede uitvoering... van het nummer Erasing Mountains. Ik heb hem vorige week ook stiekem hier gedraaid. En natuurlijk onze eigen versie... Uh, Why Were Here... die hebben we vandaag ook nog eventjes, uh, weer even gedeeld op uh, de sociale media... Uh, dus dat uh, staat je allemaal te wachten. Vier nummers gaat uh, Ruud uh, straks spelen. Uh, twee nummers rond half negen. En twee rond half tien. Dus dat uh, weet je dan ook weer. En tussendoor zullen we dan ook nog wel eens... hem even aan de tand voelen van... Uh, van hoe dat nou geweest is met, uh, met alles en nog wat. Dus ja, uh, die zou ik even niet uh, pakken. Want die uh, wil nog wel eens een beetje kuren vertonen. Dus uh, ik, uh, je mag die vierde wel even pakken. Dan, uh, dan, uh, dan kunnen we hier nog wel even... Even de introductie erbij doen. Um, heel leuk is dat jij uh, samen met Richard Lagewij ooit de Cloud Machine uh, ja, gehad, ja. ge gehad hebt. Ja, ja, ja, ja, Richard kennen wij hier uh, van het uh, iPilot. Ja, precies. Tiger die zijn pilots. hier al uh, twee ja. keer geweest. Dus, Hoe uh, oh, dus, ja, Wat ja, leuk. Ja, die zijn twee Wat keer geweest. Leuk. Dus, uh, ja. ja, dat gaat heel goed met hun over. Ja, heel ja. leuk. Um, en nu, uh, we, we hebben de naam Cloud Machine wel even laten vallen. Maar uh, The Wind Just Blew A Day Away. Daar staan een aantal nummers. Die, die vroeger ja, door de... eigenlijk uh, op één na allemaal Cloud Machine liedjes. Het zijn vijf liedjes uit mijn hoofd. Ja. En ik was, die liedjes, die vroegen erom om ze toch nog een keer beter te pakken. Op de weg die ik nu ingeslagen ben met dezelfde benadering een beetje. Ja, ja, ja. Dus dat, de, dat, dat was een beetje het... Uh, nou het, het, ja, het, ah. ik kan je er straks nog meer over vertellen. Ik weet niet dat of dat goed. nu al is. Nee, uh. dat hoeft niet. Maar goed, uh, nog even voor de mensen die niet weten. Ik kan me niet voorstellen wie Ruud Haveling is. Uh, nou, hij woont ook net, uh, net als al die andere twee. En eigenlijk uh, nummer drie. Want Koen en hebben we in de maand mei nog gehad. Uh, wonen alle vier in Zandvoort. Dus ja... Uh, al 22, 23 jaar bijna. Ja, dat schiet er dus al aardig op. Ja. Uh, waarom Zandvoort? Surfen, windsurfen. Ben jij hier met de watersportliefhebber? Ja, vanmiddag nog even heel even erin gelegen. Ja, toch? Ja. <laughs> ben ja. jij trouwens ook bij die Red Bull Megaloop nog geweest nee, nee, nee, ik hou helemaal uh, niet van kitesurfen. Ja, dat, het zal wel heel fout klinken. Maar ik ja. vind kitesurfen echt gewoon niet leuk. Ook nee. niet om te zien. En, uh, maar ik ben echt een windsurfer, een ouderwetse windsurfer. De Steven van den Berg en de Robynes? Nee, de, nee, de, de Steven van den Berg ook niet. Oh, Robynes, ja. Ja, Robynes. ja. ja. Uh, ja. 4, dat is 84 uh, geweest, hè? Uh, dat Onder was wel andere... de piek van het windsurfen... zeg maar qua landelijke populariteit. Ja. Ja. Maar die sport leeft nog steeds heel erg. Alleen het is echt veel moeilijker dan kuiten. Dus je ziet het niet zo heel vaak meer. Dus de, de jongere generatie... Je gaat veel makkelijker kiten. Dat leer je echt in een paar dagen. Ja. Windsurfen om dat goed te leren, ben je twee jaar bezig. Ja. Uh, nog één dingetje over windsurfen gesproken. We hebben het ook, uh, als we het over windsurfen hebben... hebben we het over, over onze nationale trots, Dorian van Rijsselbergen. Ja, ja, ja. Uh, wat vind jij van uh, zijn uh, benadering van de, van de sport? Nou ja, dat is net als Steven van den Berg. En dat ja. is niet zo mijn uh, richting. Een regatta-surfer. Dus die, die varen driehoeksbaantjes. Om, ja. En dan zo tactisch mogelijk. En natuurlijk zo slim en snel mogelijk. Het is heel knap hoor. Ja. Maar ik vind golfsurfen. Dus zeg maar met, met windsurfen tussen de golven. Golf. Mooi springen ja, okay. en rijden. En dat doet ja. hij denk ik als hobby. Ja. Maar wat leuk is van Van Rijsselberg is dat hij nu met dat foil windsurfen aan de slag wil. En eigenlijk dat als Olympische sport wil introduceren. En dat vind ik wel heel gaaf. Want dat ja. is echt nieuw. Dat is nieuw. Foil is een soort dun zwaard onder ja. je boord. Met een draagvleugel eronder. En als, ja. je, als je een beetje vaart hebt, gaat hij dan op dat zwaard varen. Ja. Dus dan komt dat hele boord los. Heb ja. je veel minder wrijving. Gaat kei en keihard. Het uh, lijkt me spectaculair als ik het... Uh, je als kan het, het al zie... zien hier. Wind, uh, doen het al, al wat langer. Windsurfer komt ook een beetje op. Ja. Goed, uh, dat is een beetje het, uh, de, de achtergrond van uh, Ruud. Een beetje. Het is, uh, uh, ja, je bent een, een, een, een, een watersportliefhebber. Ja, dat, ja dat is ben ik hier gekomen. Uh, <laughs> ja, maar uh, ook voor de muziek. Ja, maar uh, een dorp, ja. Ja, het dorp. Ja, ja. Dat is uh, onder andere een reden waarom je hier uh, bent komen. De voren. enige reden, ja. Is dat echt de ja, enige reden? Ja, ja. Uh, Nodigt dit ook uit dit dorp... ook voor het schrijven van liedjes? Je hebt ja, er eigenlijk nee, eentje sowieso, geschreven. Ja, ik, ik hou heel erg van, uh, van... de waterkant. Of dat nou een meer is of een rivier of de zee. Ja. Maar ik vind de natuur hier fantastisch. Ik ja. hou heel erg van uh, de stilte... en de ruimte. En, uh, dat inspireert mij altijd Ja, want één uh, nummer, dat, uh, dat weten we eigenlijk... Nou, ik denk inmiddels ook wel het halve dorp weet dat ik inmiddels ook. Hè? je, ja. ja het, het hele serieuze nummer wat, wat je ja. toen in uh, 2015 of 2016 geschreven ja. hebt. Ik dacht dat ik er niet onderuit kom om dat te spelen. Dus dat was ja. ik wel van plan ja. als je het goed vindt. Dat gaan we ja. lekker doen. Ja. Dat uh, vind ik wel uh, eigenlijk uh, wel op zijn plaats ook. Uh, ja, in um, tweede uur dan. Doen we in tweede uur. Ja. Dat is uh, sowieso. Dat staat in ieder geval om dat nummer uh, nog een keer uh, gewoon hier uh, te laten horen. Nightfalls on the town. Want dat is het uh, nummer waar we het over hebben. Dat gaan we straks allemaal horen. Uh, tot zover even de introductie. Uh, nu tijd voor de muziek. Um, dit is uh, Nederlandstalig werk. Anke Timmer. En die heeft het over de broers. <tied> door het land en even zijn we sterker dan de tijd dezelfde genen en van dezelfde grond met een ruisje zwart ik heb meer jaren op Als je weer goed uh, luistert, dan heb je eigenlijk Crosby, Stills uh, Nash niet nodig. Uh, want uh, in Nederland uh, lopen er hier uh, vier heren rond uh, die uh, weten dat uh, feilloos te benaderen. Den the Lion, zeggen ze ook zelf. Uh, ze hebben dat uh, ook uh, geïnspireerd uh, van, uh, van het uh, grote drietal. En eigenlijk, als je Neil Young meerekent, het viertal. Uh, boxcar and Jug of Wine, dat is uh, het uh, nieuwe nummer. Het, de album heeft een beetje een onuitsprekelijke naam. Ik waag me er even niet aan. Maar goed, uh, die komt in november. En dan is het denk ik de bedoeling om ze dan ook hier te strikken in de studio. Het zal dan wel weer uh, de, de, de vierde of de vijfde keer zijn dat we Dandelion hier in de studio hebben. Maar goed, dat is dan. Daarvoor Anke Timmer met uh, Broers. En dan ga ik, uh, ja, ik denk dat ik er nog wel twee kan draaien. Uh, het blokje met Natalia Magdalena. En daarachter hebben we dan uh, Michel Ebbe met Derse Storm coming up. Het, is echt, het zijn van die uh, leuke instinkers uh, dat, uh, dat je dan denkt... hé, hey, uh, hij is er, maar uh, dan uh, komt er nog, uh, meestal nog een uh, dingetje erna. Goed, het is uh, uh, vijf voor half uh, negen geweest inmiddels. Uh, we gaan eens even uh, luisteren naar uh, twee songs in dit uur van uh, Ruud Haveling. Ik uh, ben heel nieuwsgierig, Ruud, uh, welke nummers uh, je uh, gaat spelen in dit uh, blok... Um, Eerst Motherland. En die is van Erasing Mountains, de uh, album hiervoor. Ja. Yeah. En dan To Be Found. En dat is een liedje... Um, wat voorheen van Cloud Machine was. En wat nu op mijn nieuwe EP staat. Ja. Um, ik moet alleen wel daarna tussen die twee liedjes even mijn capo omzetten. En hem heel even checken. Dus het is wel goed als jij dan heel, heel, ik, ik praat een hele hele wel eventjes. Uh, ik praat wel eventjes door ja. uh, dat dat het tweede nummer dat komt dan inderdaad van de EP die je begin dit jaar heb uitgebracht. Yes. Dus dat uh, komt wel goed. Oké. Okay. Underneath patchwork acres, with the small towns sticking out. My. The cool sea retreat just to feel you. van een tijdje terug in september 2018. Uh, toen uh, jij op een gegeven moment uh, samen met, uh, met Ricky Kolen uh, uh, een huiskamerconcertje, oh, ja. toen heb je ja. dit nummer ook uh, gespeeld. Dat weet ik. En toen zong iedereen. Tenminste, ik doe dan altijd dat dat uh, na na na stukje. Ja, vrouwen, ja en mensen meedoen, daar, uh, en dan daar herken ik een beetje wat langer en dat wordt altijd een heel <laughs> lekker warm gevoel met elkaar. <laughs> ja, en daar herkende ik het ook van het uh, het na na na gedeelte, uh, waarbij je op een gegeven moment ook inderdaad uh, de uitnodiging deed naar het publiek van. Ja. Nou, het zou wel leuk zijn als jullie even meededen. Okay. <laughs> uh, de, de, de, dat sfeertje deed mij toch ook wel denken aan... Uh, aan uh, dus net wat je speelde, deed mij aan dat sfeertje denken. Dus um, dit nummer wat je nu gaat spelen, dat uh, gaat uh, weer uh, van jouw EP. Ja. En dat nummer dat heet... To be found. Oh ja, dat was... dat. <laughs> Komt-ie. Don't... We all... Away at the far edge of the world Hoping to, to be found of the nose Ik zat zo in het nummer... en ineens boep, is zie afgelopen... ja, dan moest ik even boven water... Dat ik. Ja, ja, dat is ook gewoon een, een mooi dromerig nummer... vind ik. Met, denk ik, ook weer een hele serieuze inhoud. Um, ja, misschien wel. <laughs> ja. Ja, Goed. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, ik weet niet of je dan wil dat ik daar iets over zeg... maar dat heb ik geloof ik niet heel erg... bij, uh, bij dit liedje. Ja, het is wel serieuze inhoud... maar ja. soms heb ik meteen een verhaal paraat. Ja, ja. Uh, dat heb ik bij deze niet in de tekst, in nee. het verhaal. Nee, mm, heb je, ik, ik ben toen ook uh, vorig jaar in september uh, bij dat uh, huiskameroptreden geweest. Ja. Heb je dit nummer toen ook volgens mij gespeeld? Nee, heb ik nee, niet gespeeld. Toen nee, nee. Nee. nog niet. Nee. Uh, wel, uh, Dead Again, dacht ik. Ook niet. Oh, nee, niet. Nee, niks van de, niks. We van niks. De, uh, alleen Big Love heb ik en Ghostwind. Ja, Ghostwind. Ja, Ghostwind heb ik gespeeld, ja. Ja, dat, dat, daar ben ik mee even. Ja, serieus. Uh, ja, ja, uh, ja. ja, ik dacht, ik moet minstens één uurtje van de EP nu doen. Uh, ja, dat heb je dus bij ik, deze gedaan. Ja, <laughs> en ik, heb, ik, heb, ik heb een heel lief klein nieuw gitaartje waar ik heel blij mee ben. Ja? Maar die leent zich vooral voor de kleinere liedjes. Ja? Dus, dus zeg maar, de, de, de, de stevige dingen zoals Ghostwind en Dead Again en Erasing Mountains, dan slaat die gitaar een beetje door. Dicht, dan, dus dus daar uh, heb dus, je niet zoveel aan. Nou, ik kan het wel spelen, maar ja. dat klinkt niet zo mooi. En dan had ik een andere gitaar mee moeten nemen. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Dus, uh, maar, dat, maar volgens mij ontleedt hij zich daar straks wel voor... Nightfalls on the Town. Ja, daar, zeker. Daar, zeker. Da, da, da, da, daar ben ik dus heel Zeven. nieuwsgierig naar hoe die gaat klinken met die gitaar. Dus, dat, dus dat, uh, dat horen we zo in het volgende uur. Um, gaan we gaan weer verder, want uh, volgende week uh, dan, uh, is het uh, de beurt aan... Benjamin Fro. Uh, we gaan hem nog niet uh, draaien... die straks in het uh, volgende uur. Maar uh, uh, de dames Leuna... die gaan ook een nieuwe single uh, presenteren. Dat doen ze op vrijdag. En ik ben dan weer zo vrij... ja, maar ik heb uh, donderdag uitzending. Kunnen jullie mij dan daarmee helpen? Ja, dat is geen probleem. Dus ik krijg volgende week ook fijn... Uh, de nieuwe single van Leuna aangereikt. Dit is nog die oude Stars Align. Am to feel like the stars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 week hier Bas Romeijn met uh, Wondering, dat nummer uh, wat we veel hebben gedraaid. Uh, vorige week was hij dus zonder Molina, maar uh, wel met een gitaar. Uh, net als uh, Ruud uh, vandaag dat ook is. Uh, ja. We hebben het uh, net al even zijdelings gehad over de huiskamerconcerten. Eén uh, huiskamerconcert heb ik zelf meegemaakt. Ja. Hier in mijn eigen dorp. Uh, in de Oosterparkstraat. Uh, ja, dat is uh, geloof ik... Uh, een, een beetje ala uh, een, een sprintje van 100 meter trekken. Voor mij ik weet was niet het, niet het heel dichtbij. Ja, ja, ja, ja, dat was heel dichtbij. Ja. Uh, maar goed, uh, wat, wat is daar nou zo, uh, zo mooi aan... een huiskamerconcert? Um, nou, ik zat toevallig... van het weekend naar Pingpop te kijken. en ja. toen, Ik heb ook wel zo'n grote... ik heb bevrijdingspop als dan het grootste. Ja. Er zit zo'n enorme ruimte... tussen dat podium en het publiek. Ja. En... Um, dat voelt heel gek als je op het podium staat. Want je hebt het gevoel dat je ze eigenlijk helemaal niet bereikt. En uh, ik heb ook veel gewerkt met Rob Weidman. Die speelt ook altijd de laatste twee dingen die ik gemaakt heb. Uh, drums bij mij. Die ja. speelde vroeger ook bij Guus Meeuwers in dat stadion wel eens. Ja, ja, ja, En uh, hij zegt, joh, dan heb je in monitoren. Er zitten uh, tienduizenden mensen. Zeg maar je beleeft het amper omdat je in je hoofd zit. En die afstand is zo groot. ja. Dus, en het mooie van huiskamerconcerten is, da, da, ik dacht dus terwijl ik Pinkpop zat te kijken, ja. dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik wil de intimiteit van, uh, van met een kleine groep en dan een beetje vert vertellen. En je krijgt vaak uh, reacties uit de zaal. Ik zal je vertellen dat dat liedje wat ik maakte over Jessica Piri, die verdronk in Zandvoort, mm -hmm. dat speelde ik in Culemborg notabene, ja. uh, een heel eind uh, naar het zuiden. Ja. In het theatertje en uh, ineens begint er, terwijl ik het verhaal vertel over dat liedje. Ja. Uh, nee, dat ze deed, ze deed tijdens het liedje, begon ze te huilen. Ja. dus vroeg ik, uh, na afloop, Joh, uh, gaat het goed? Toen zei ze ja, want het is zo'n intieme gezelschap dat je dat ook gewoon kan zien. Weet je, dat 50 man. Dus ja, ja. Ze ja, nee, ik was daarbij. Ze zegt, ik heb het zien gebeuren en nou jezus. hoor ik het hele verhaal. Ja, ze zegt, ik was daar gewoon op vakantie en nou hoor ik dit verhaal. En dat soort dingen, dat maakt, dat maakt um, de beleving gewoon veel. Groter. En ja. je krijgt een soort, je krijgt eerder, kijk, dat, vind, dat is ook het mooiste met grote concerten hoor, denk uh -huh. ik. Um, als het echt gelukt, dan krijg je een soort uh, verbinding tussen elkaar. En dan zit eigenlijk iedereen in dezelfde flow. Ja, ja. En dat heb je wel, krijg je wel eerder voor elkaar in een intieme ruimte dan. Uh, voor 10.000 mensen denk ik. Ja, uh, want uh, jij hebt de, de optredens onder andere gedaan met met met Ricky Cole. Heb je uh, gedaan? Ja, hè? ja, zeker. En uh, ja, dat daar zijn jullie ook, geloof ik, wat wat huiskamers afgewezen in het. Ja, we eh, hebben er denk ik uh, vorig jaar. Ja, weet je, zij vindt het ook leuk om dat te doen... Ja. in de momenten dat haar agenda toelaat. Ja. Um, we zijn allebei freelancer, dus op het moment dat er echt een gaatje zit... tussen producties in, ja. dan is het leuk als je dat van tevoren weet... om dan wat dingen te, te plannen, want dan kun je lekker spelen. Ja, ja, ja. Dus uh, we hebben het vorig jaar denk ik een keer of twaalf gedaan. En uh, we gaan in september er weer een paar doen, in februari volgend jaar. En het leuke van die mix is dat wij elkaar echt heel goed kennen. Dus... Um, we hebben ook een soort van leuke klik op, op het podium, denk ik, voor, voor mensen. En het gaat allemaal heel spontaan. En we doen om en om een liedje van onszelf. En ja. um, dat werkt goed. Maar ik doe het ook vaak alleen. En soms doe ik het ook met, uh, met Egon Kracht op uh, Contrebas erbij. En uh, ik doe het ook wel eens met Ja Boots. En uh, ik dacht net nog, dat is misschien ook wel iemand om, voor jou om hier een keer uh, te komen. Als, uh, als jij ja. als een soort tussenpersoon. Uh, nee, een sturen. <laughs> ja, als je een tussenpersoon ja, ja. wil nee, zijn. Maar Jaap is, uh, die Jaap is dus ook echt heel leuk om mee te werken. Omdat die doet alles in het Nederlands. En, ja. en die is ook heel theatraal. Dus als we dan samen, ik heb met hem in, uh, wanneer was het? Ja, in de herfst in, in Haarlem in het badhuis gespeeld. Voor Gezien? een volle zaal. En dat was echt gewoon hartstikke leuk. Ja. Ik zag iets met tapijten liggen. Uh, een soort uh, tapijt uh, ja. zag, ik, uh, zag ik toen in het badhuis. Waarop stonden. Ah, oh, die ja, ja, ja, foto, zonden, ja. Er lag zo'n versies tapijtje waarop stonden. Dat ja, ja, bedoel ja, je. Ja. Ja. Ja, dat was een beetje, denk ik, ook om het uh, speertje zo te uh, Ja, huiskamerachtig, ja. ja. Maar ik denk dat daar wel, wel toch wel 80 man zat of zo. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Dat. Um, dat is. Uh, dat is, uh, zijn even een beetje uh, het, het verhaal over de huiskamerconcerten. Nu weer even naar Zandvoort uh, twee weken terug. Toen was uh, Wendy Moore hier. En dat mooie nummer wat ze heeft uh, gemaakt: So over fake friends. Ik zal je er wel bij zeggen: Relapse, de nieuwe single, is onderweg. In the city draws shadows on the walls. With faces, I don't know at all. Fake smiles, dancing on the lips. Tell me where do I belong in this.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 dat uh, hij is uh, niet zo lang geleden heeft hij in Theater de Krocht heeft hij uh, zijn afstudeerproject uh, opdracht uh, gedaan uh, en dat was in mei en daarvoor heeft hij nog eventjes bij ons uh, het genoegen mogen smaken om uh, ook wat, uh, wat warm te draaien voor dat optreden al daar dit is de laatste voor 9 uur Jeroen Orama uit uh, de buurt van Rotterdam uit Brille komt hij en uh, dit is het uh, nummer uh, Luister Ik luister naar de stilte. De koelkast bromt, de klok tikt tevree De stilte luistert mee. De rust is ogenschijnlijk maar van binnen klokt een zee- van golvende gedachten. Neem me met je mee.